7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Schippers laat toch onderzoek doen naar omkoping in de sport in Nederland. Vorige week voelde ze niet veel voor zijn onderzoek, waar ook de Tweede Kamer om had gevraagd. Nu komt er toch een, vanwege de recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal bij het Italiaanse voetbal. Volgens Schippers wordt daardoor de schijn gewekt dat ook in Nederland voetballers en gokbedrijven geld verdienen door vals te spelen. Herb Reed, de medeoprichter van de Amerikaanse zanggroep The Platters, is overleden. De groep werd in de jaren 50 bekend met nummers als Only You en The Great Pretender. De platters hadden door de jaren heen een vaak wisselende bezetting. In totaal traden 116 artiesten wel eens met de groep op. Herb Reed is de enige die op alle bijna 400 opnames van de platters te horen is. De laatste nummer 1 hit was Smoke Gets In Your Eyes in 1958. Herb Reed is 83 geworden. De ondernemingsraad van regionaal vervoerder Sintus is bang dat het bedrijf failliet gaat... Sintus zit al enige tijd in grote financiële nood. Volgens de OR willen de aandeelhouders Sintus niet langer financieel ondersteunen. Ze willen dat de vervoerder uit de Achterhoek fors gaat snijden in de kosten. De Interim-directie zou al plannen hebben om zo'n 80 mensen te ontslaan. In Assen is het hoofdbureau van de politie ontruimd... naar de vondst van mogelijk explosieve stoffen. Die werden gevonden bij een onderzoek naar spullen die in beslag waren genomen. De Explosieve Opruimingsdienst onderzoekt wat voor stoffen het zijn. Volgens de politie van Assen is er geen gevaar voor gebouwen in de directe omgeving. De arrestanten worden voorlopig vastgehouden in politiebusjes. Het weer steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags ook af en toe zon. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie, de avondspits is voorbij. Er staat alleen nog een korte file op de A15 vanuit Europoort. Bij knopend Benelux, drie kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. 25%? 20%? 14%? Wat dacht u van 0% bijtelling? Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over door 0% bijtelling op de Prius Plug-in Hybrid.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 op libris.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Hij is de regisseur van Cowboy. Een heftige jeugdfilm over een tienjarige jongen... die een kou mee naar huis neemt... waar zijn humeurige vader niks van mag weten. En inmiddels heeft Cowboy zoveel prijzen gewonnen... dat onze gast een aanhanger nodig heeft om ze te vervoeren. En zondag kan daar nog een grote prijs bij komen. De Europese Oscar voor de beste jeugdfilm. Hier is Boudewijn Kolen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, wat wist je eigenlijk van de kou voordat je aan die film begon? Um, nou, ik had zelf een kouwtje toen ik... Uh, of een kraai eigenlijk, die naar mijn raam was komen vliegen... toen ik een jaartje of tien was. Dus ik heb een paar maanden een kraai gehad... En uh, later, of toen ging ik kijken, ik keek eigenlijk altijd naar die vogels. Oh ja? Maar, ja. Maar, ja? maar ik kwam niet aangevlogen. Ik bedoel, toen jij tien was? Toen ik tien was zat ik in mijn kamer, ik zat op een zolderkamer. Ik, heb, ik had zo'n kantelraam oh ja. met zo'n zinken randje erlangs. In zo'n jaren zeventig geworden. Jaren eigenlijk. zeventig precies. <laughs> ik zie het helemaal voor me. Ja. En uh, ik hoorde zo tik, tik, tik, tik op dat zink van die pootjes. Dus toen deed ik mijn ramen open en normaal zou een vogel direct wegvliegen, natuurlijk, maar deze bleef zitten. Dus, nou, vond ik intrigerend. Probeerde ik hem te lokken. En mijn vader had kippen, dus ik gaf hem voer daarvan. En op een gegeven moment zat ik hem met spiegeltjes te lokken als hij in de overkant zat. En kwam hij steeds meer. Op een gegeven moment kwam hij in mijn kamer. En uh, kwam hij op mijn schouder zitten. Je was helemaal niet bang. Nee, hij was dus tam gemaakt door iemand anders. Oh. Dat, dat wist ik helemaal daar. niet. Toen ja. ik tien was, was ik niet mee bezig. Het was gewoon mij en die kraai. <laughs> en dat was mijn vriend. En uh, hij wist. Uh, op een gegeven moment heeft hij de posters van mijn muur gescheurd, weet ik nog. Ik denk dat hij nestrang had. Ik denk dat hij al wat ouder was. En ja. op een gegeven moment gaan die beesten, die, die, die gaan zich aan mensen hechten... als ze door mensen zijn opgevoed. Huh? En uh, dan willen ze een relatie met je. Dus dat is waarom ze steeds naar je toekomst worden een soort van verliefd. Ze hebben Eigenlijk is er iets oh, misgegaan. Ja? Ja, vogels die met vogels opgroeien, die worden verliefd op vogels natuurlijk. Ja. Maar als ze met een mens opgroeien, dan denken ze dat jij een vogel bent. Ach. En dan willen ze een relatie met je. Nou ja. Dat is hun. Uh, maar dat hoorde die allemaal veel later? Later ben ik boeken gaan lezen en toen las ik dat. dat uh, ja. En wat voor posters zingen er aan de muur die die kapot heeft oh, ja, dat is een goede, Volgens mij de uh, Doors, Rolling Stones. Zo'n soort uh, ja? grote tong. Tienjarige ja. jongen met de Doors en de Rolling oh, Stones. Oh ja, misschien niet. Nee, nee, nee, zit he? heel stoer nee, te doen, nee, om, nee, dat was later. En nu de denk waarheid. Ik. Ja. <laughs> Ja, ik weet Naar nou, de binnenkant van de tap toe dan, dieren. Ik denk <laughs> nu, het, ja. Zoiets. Van de <laughs> ja. um, Want er is verschil tussen een kraai en een kou, hè? Ja. En, uh, een kou is iets kleiner. Hij ja. heeft een, een grijs kapje, zie je. En, iets uh, vriendelijker kijkt hij ook. Ik volgens vind me. ze net iets mooier, ja. ja. ja. En um, hij heeft zilveren ogen met een zwart pupilletje. Een kraai heeft helemaal pikzwarte ogen. Ja. Iets grotere, andere snavel. Ja. En hoe is dat dan afgelopen tussen jou en dat kraaitje? Of die kraai? Ik, ik uh, was natuurlijk ongelooflijk uh, trots daarop en stoer. En dan liet ik het op een dag aan mijn vrienden zien. Ja. En ik weet nog precies de straat, de vallenstap. in nu waar ik woonde. En dat was geasfalteerd. En hij zat op de rand van een dakgoot. En ik zei, hey, dat is mijn kraai. En die vrienden die geloofden dat natuurlijk niet. Dus ik riep hem en ik kwam hier aanvliegen. En een vriendje van me was op zijn fiets... En die reed net langs en mijn kraai maakte een waanzinnig mooie duik... zo laag over het asfalt richting mijn schouder. En toen kwam uh, een jongen, ik weet niet meer wie het was... maar die kwam op zijn fiets uh, langs in een sling. Hij vloog zo in de spaak. Nou ja. ja, een autobiografisch element. Dat Ja, sommige elementen in de film zijn autobiografisch. Nou. Ja. En hoe noemde je de kraai? Hoe sprak je hem dan aan? Ik weet het niet meer. Weet je, dat, dat is het gekke... Ik kan allerlei dingen herinneren. Maar ik weet ook niet meer wat ik na, daarna heb gedaan. Toen die in die spaken vloog. Ik weet niet of ik een naam had. Dus er zitten allemaal gaten in mijn geheugen. Maar, uh... maar wat je nog weet is dat jij de kraai riep. Ja, ja, dat hij dat kwam volde, en dat het toen zo fout was. Hoe het klonk, hoe het rook, al die dingen weet ik. Wat ja. raar hoe het geheugen dan werkt. Dat, ja. dat je niet meer weet wat je reactie was daarop. Ja, nee, dat weet ik niet meer. Hm. Ja. Goed, we gaan het zo over. Um... Cowboy hebben, de film die je maakte, je debuut, je eerste lange speelfilm... en waarmee je echt ontzettend veel prijs in de wacht weet te slepen. En terecht, volgens mij. Uh, ik vroeg je daar net uh, of er iets in het nieuws is waarover je uh, het wilt hebben. Uh, terwijl je twee dagen al opgesloten zit in een soort workshop van ja. Mark Travis. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Oké, okay, ja. maar, maar eerst even het nieuws. Zijn er dingen... Uh, uh, mm. Ik... ik, een, ik las NRC Next vanmorgen en er stond grote het hoofd van Obama op. Uh, uh, maar niet zo'n vriendelijke blik zoals hij normaal ge, uh, geportretteerd wordt. En daar stond bij dat hij heeft natuurlijk de Nobelprijs gekregen Voor de vrede. En hij heeft uh, um, uh, dus een imago van een vredelievende man. Maar hij trekt wel min, zijn mannen terug uit Pakistan, Afghanistan. We willen die plekken. Maar uh, hij stuurt die drones daar naar de... Zet hij in in the war on terror. En toen, wat mij fascineerde was dat je niet weet. stond in dat artikeltje. Um, of wij die informatie krijgen. omdat Obama dat nu wel gunstig vindt. voor zijn imago, vlak voor de presidentsverkiezingen. Dat hij dus wel van wanten weet. Dat hij van wanten weet, mm -hmm. ja. Of dat wij dat weten omdat die journalisten goed hun werk hebben gedaan, zeg maar. Mm -hmm. Dat vind ik een raar verschijnsel, ja. Ja, dat je de hele tijd toch enigszins misleid voelt in de pers. Ja, worden wij gemanipuleerd in wat er in de pers staat? Dus vraag me af of dat niet. Ja, het lijkt me zeer ongunstig voor een demo democratie. Hè. En ik zie daar nu net op Teletext dat de oprichter van de platters is overleden. <laughs> goed. Uh, luisteraars, kunnen zich melden uh, in het komende uur. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen op onze website Radio Kunststof, Of laat u horen via Twitter, dat kan ook, hashtag Radio Kunsthof. Misschien zijn er mensen die cowboy inmiddels hebben gezien... en daar het een en ander over kwijt willen. Dat kan allemaal. Uh, cowboy. Um, uh, je eerste lange speelfilm, zei ik net al... Boudewijn Kolen, is inmiddels overladen uh, uh, met prijzen. In Berlijn uh, kreeg het de prijs voor het beste debuut... en voor de beste kinderfilm ook. Ook in Berlijn. En je kreeg er twee prijzen. En in Frankrijk uh, kreeg de film de vakjuryprijs... op een jeugdfilmfestival... En uh, op het internationale filmfestival van Buenos Aires uh, won Cowboy de UNICEF-prijs. En tot slot in Noorwegen de prijs voor beste Europese jeugdfilm. En een prijs om de film ook in Noorse bioscopen uit te brengen. En dan hoop ik maar dat de distributie daar beter geregeld is in Noorwegen dan in Nederland. Want dat is niet goed gegaan, naar mijn idee. Oh nee? Nee. Ja? Hij was alleen maar in filmhuizen te zien. Terwijl ik denk, dit is nou een film... die zoveel kinderen ontzettend mooi zullen vinden... en ja. waar ze in grote getalen naartoe zullen willen en gaan. Waarom niet al die grote Pathé-theaters? Hoe werkt zoiets? Maar moeten we eigenlijk aan Pathé vragen? Ik weet dat hè, dus Pathé besluit zelf of dat ze een film nemen of niet. Kan je niet als producent of regisseur of makers... bepaal je niet um, uh, of Pathé hem draait. Als Pathé hem draait, dan is dat gunstig en dan heb je een veel groter publiek. Alleen zij schatten zelf in hoeveel publiek er gaat komen. Dus als zij een andere film hebben waarmee zij denken... Van, nou, die gaat gewoon meer trekken, mm -hmm. dan, dan nemen ze die partijbesluit... voornamelijk op basis van commerciële doeleinden. Ja, want gewoon. ze willen natuurlijk een volle zaal. Ze willen als er een, een film is waarvan ze zeker weten... dat er meer mensen op afkomen... Ja, dan kiezen ze vaak die. Ja. Het kan best wel zijn dat die... Een programmeur heeft gezegd: Nou, mooi film, ga ik proberen, maar er komt iets anders langs. Dan doet hij dat. Terwijl filmhuizen die zeggen: Dat vind ik een mooi film, ik vind het belangrijk, ik zet hem in. Ja, ja. Dus er zit een andere gedachte achter. Er zijn minder commerciële belangen, terwijl die natuurlijk ook gewoon Absoluut, een volle zaal willen Ja, hebben. willen ze ook, maar hebben ook gewoon een, een, een, een smaak of, of, of een, een culturele drive-through. Maar bijvoorbeeld de volgens mij ook een arthouse film, draaide en in filmhuizen en in parté. Ja, maar ik denk dat die begonnen is in filmhuizen. Ik denk dat je daar precies het goede voorbeeld geeft. Dus die ging zo ongelooflijk goed. En dan is er een mond-tot-mond reclame. En mensen die komen erbij en zeggen... ik heb tijden niet zo gelachen, dan moet je naartoe gaan. Dus die filmhuizen zaten vol. En dan denkt Partey natuurlijk... Ja, Oké, okay, dan uh, wij nu ook. Dat gaan we doen. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld Cowboy uh, is dan ook echt maar heel weinig te zien. Ik woon in Den Haag en dan is die ja. film daar drie keer per week te zien. Uh, ja. Woensdag, uh, zaterdag en zondag. Ja. En dan geloof ik ook maar één voorstelling. Dus dan is het moeilijk om die mond-op-mond -mond reclame te genereren. Ja. Nou ja, goed. Absoluut. Het, is, het zijn, ja. Allemaal... Ja, zijn echt de, ja, je piekertjes, hoe je dat moet oplossen. En er zitten, er zitten allerlei kanten aan. Dus als je een film een kans wil geven... dan heb je een budget nodig voor marketing. Mm -hmm. Nou, kijk, als jij uh, één keer een advertentie zet... en de rest free publicity noemen ze dat dan. Dus uh, op een radio of geïnterviewd worden. Ja, zo'n gesprek als dit. Dit, dit. Ja. hoop ik dat een paar mensen denken... hé, hey, vind ik een leuke film. Dan ik ga je het toch natuur. gaan zien. Ja. Um, maar dat is minder dan als je al die billboards en iedere week weer ja. ziet staan. Um, uh, ja, wat iWorks doet, uh, weet je wel, uh, met uh, Nova Zembla, die film. Of, uh, die, die pakken dat goed groot aan. En dan gaan mensen er naartoe. Zo hmm. werkt natuurlijk goede marketing. Ja. Nou, kleinere films hebben dat geld helemaal niet. En, en, en vast... Free publicity, dus want ook de kritieken, ik geloof dat echt... Iedere criticus je vijf sterren heeft gegeven. Ja, dat was ik van. Laaiende recensies. Opvallend mooi dat het in, in, uh, zo, ja, in allerlei verschillende kranten... dus Telegraaf, Volkskrant Trouw, allemaal... Um, uh, Zonder uitzondering, lovend. Ja, allemaal ja. vier sterren en, uh, en lovend. Ja, ja, dat was fijn. Nou ah. goed, misschien dat uh, aanstaande zondag dan nog uit gaat maken. Want uh, uh, dan... Is er, ja, wat is het? Een, opnieuw een belangrijke Europese jeugdfilmprijs. Terwijl ik dacht, die heeft hij toch al nu al in Noorwegen gekregen. Maar dit is dan weer een nieuwe Europese jeugdfilmprijs, de eerste. Young Audience Award, zo heet het. Ja. En zondag 10 juni aanstaande, wordt bekend of Cowboy die prijs gaat winnen. Want leg even uit hoe het werkt. Er zijn geloof vier films genomineerd. Ik geloof drie. Ja. Drie films. Dus, dus je hebt de is... Academy, dat is de, de, de Europese uh, Oscar, geloof ik. Hè? Dus die wordt ieder jaar uitgereikt uh, aan Europese films. En die heb je net zoals bij Oscars in allerlei categorieën. Alleen er was nooit een jeugdcategorie. Mm -hmm. Dus dit jaar hebben ze voor het eerst de European Youth Academy georganiseerd. Um, volgens mij doen vijf landen nu mee voor het eerst. Denemarken, Zweden, Nederland, Duitsland en Italië, dacht ik. Ja, misschien zit daar Zwitserland, weet ik niet, iets. En um, in die vijf landen hebben ze een jury van, hmm, ik weet niet, een bioscoop vol kinderen, ja. en die gaan allemaal zondag kijken naar alle drie de films en kiezen daarna hun favoriet. Dus je hebt een soort songfestival gevoel. <laughs> in die vijf verschillende May landen. I have en your points. Denk, ja, denk ik. Precies. Dat het zo ja. En wie weet dat het dan nog een verschil zou maken... als je die prijs wint. Ja, wie dus weet. De ja. Europese Oscar. Ja, Goed, ja maar je wacht. moet hem winnen. hè? Ja, bedoel, je moet hem een winnen. Een beetje genomineerd maar zijn, helpt net. Volgens mij heb je hem al bijna gewonnen, <laughs> Boudewijn Kolen. Nou, Goed, wat maakt zien. die film zo bijzonder? Waarom eh, vindt iedereen een prachtig zonde uitzondering? Heb je daar enig idee van? Poeh, dat is best wel een lastige vraag aan de maker, aan de maker denk ik. Maar um, ik denk dat die mensen ontroert, ergens wat dieper raakt, iets laat trillen... wat uh, het publiek lekker vindt als dat gebeurt. Goed, laten we dan even naar het verhaal gaan, want dat hebben we nog niet gedaan. Cowboy. Het gaat over een uh, jongetje van tien jaar, Jojo, zo heet hij. Woont alleen met zijn vader. Het is een, een beetje onduidelijk in eerste instantie waar de moeder is... En uh, deze jongen vindt een koutje. Is uit de boom gevallen en hij probeert hem eerst te redden. Uh, dat lukt niet helemaal. En besluit dan het koutje mee naar huis te nemen. En de vader ziet dat helemaal niet zitten. Mm -hmm. Hij vindt dat dieren en planten in de natuur thuishoren. Ja. Dat is in het kort het verhaal. Of moet ik daar nog iets aan toevoegen? Nou, daar start het, hè? Ja. Dus het, start, het startpunt eigenlijk. Dus uh, het jongetje, he, Jojo, wil die kou wel houden. En zijn vader is een. Uh... Ja, die zit ergens bij, dus die is heel, heel vervelend in zichzelf. Ziet hem niet. En daar gaan ze met z'n tweeën. Vanaf daar gaan ze op reis in de film, zeg maar. In het huis gewoon maar goed. Heel mooi ja. gespeeld trouwens door uh, Loek Peters, de vader. Uh, die in andere jeugdfilms ook altijd een opvallende rol uh, ja. speelt. Uh, Dr. Snor is die, een ja. achtste groepjes huilen niet. Ik vind geweldig, omdat hij ook zo helpt. Dus het is niet alleen uh, dat hij die rol mooi neerzet, maar hij, uh, hij heeft mij enorm geholpen met. Uh, met jojo -Jo regisseren. Ik bedoel, voor, voor Rick, Rick Lens, de acteur, is het de eerste keer dat hij speelt. En dan speelt hij gelijk in een speelfilm, is geen televisierolletje. En dan in een speelfilm waar hij in iedere scène zit. Hij geen, draagt de film. Ja, er is geen scène zonder hem. Hij draagt die hele film. Dramatisch heeft hij gewoon uh, anderhalf uur op zijn schouders. En. Dat is gewoon voor een volwassen uh, man een heftige klus. Ja. Dus laat staan voor een tienjarig uh, jongetje. Hè? Om, dat, om, om het spannend te laten zijn. Om, om te zorgen dat mensen meevoelen met je. Dan moet je acteren. Nou, geen school, helemaal niks. Hoe kwam je aan hem eigenlijk? Via uh, castingbureau Elske Cast. Gaan we... hey, ik... Keurig castingbureau. Ja, heel goed. Ja. <laughs> en uh, nee, het is echt goed. Uh, daar uh, daar zaten uh, Anna Keinpema en uh, Elske Falkenma. En die hebben zoveel uh, ervaring met kinderencasten. Al jaren, jaren, jaren vooral. En ze kennen mij, dus ze lezen dat script heel goed. En dan weten ze, oh daar moeten we ongeveer zo'n jongen voor hebben. Gaan we zoeken. Maar dat is heel erg moeilijk. Want eigenlijk bij kinderen, doet is je probeert het karakter dicht bij de persoon zelf te krijgen. Mm -hmm. Omdat ze die scholing niet hebben. Ze kunnen niet even in een paar weken leren... Uh, uh, dus je zoekt eigenlijk een jongetje dat jij al in je hoofd hebt. Hij moet passen, ja. ja. Wat mij wel vaak opvalt, ik schrijf hem dan. Ik heb geschreven samen met Jolijn Laarman. En dan schrijven we een karakter die was veel uh, gevoeliger. Veel sensitiever dan uh, Rick, als, als, als echt mens. En um, ga je casten en dan komen die jongens... Die ik, die ik dacht dat goed zouden zijn. Maar dan zie ik, dan gebeurt er iets toch niet. Of... of, of Energie zakt wat weg. Of dan lijken ze misschien te veel op mij, zijn ze wat uh, zachter van, van aard. En uh, dan helpt bijvoorbeeld zo'n casting agent ook bij van nou, moet je niet eens wat moet je Pittiger. niet zoiets zoeken? <laughs> ja, dan die. En, dan, en dan merk je ook direct van als, als Rick zo'n scènetje, want je laat ze scènetjes oefenen mm -hmm. om te kijken uh, hoe het werkt, dat er gelijk iets spannends gebeurt als, zo, als, het, een, als het een pittig mannetje is. Ja. En wat had hij dan? Ja, pittig, zo'n schrijf je ja, het. Nou het. Ja, hij is gewoon een bijzonder, uh, bijzonder mens. Ja. Hij, ik geloof dat je er wel 300 voorbij hebt zien ja, komen. Ja, 300 jongens. Nou, ja. En er zaten ook wel een hele goede tussen. Maar bij Rick wist, wist, wisten we eigenlijk direct van ja, dat is hem. Ja, dat weet en je dat dan begon, onmiddellijk. Ja, voor, nou, ja, je weet onmiddellijk, dit zou hem kunnen zijn. Dat, dat is, dan voelt het echt even goed. En dan ga je onderzoeken. En dan ga je hem testen. Kijk hoe hij hierop reageert. Kan hij dit? Kan hij, kan hij schakelen? Kan hij gevoelig spelen? Kan hij kwaad worden? Nou, kwaad worden, dat is bij ik echt helemaal geen probleem. Waarom niet? Ja, dat kan hij gewoon heel goed. Dat voelt hij heel erg van binnen. Hij is gewoon vaak in het echte leven veel te kwaad. Dus hij heeft moeten leren dat, dat te beheersen. Hij sprak is moeder ook nog even. En de, uh, hij is geen makkelijk jongetje. De, uh, ADHD. Um, geen makkelijk de voor wie ligt eraan. Ja, als je moet zorgen dat hij in de schoolbank zit. Uh, <lacht> wat natuurlijk het... heel goed voor hem is, dan is het geen makkelijke jongen. Want dat vindt hij moeilijk om daar te blijven zitten. Maar als je met hem wil voetballen of naar buiten, dan is het een heel makkelijke jongen. Ja, maar hoe. Ik bedoel, op de set uh, kan je niet lekker een beetje gaan voetballen. Dan moet je gewoon. Nou, hij hield wel komen. van acteren. Dus in principe. Uh, ik was heel erg bang. En je draait weet ik, het hoeveel dagen, weken achter elkaar. En uh, dat bedenk je als volwassene En je krijgt er een salaris voor en je kan het allemaal overzien. Dus je weet, van daar zit de dag tussen dat je wat minder zin hebt. Mm -hmm. Hè? Maar dat geeft niet, dat ga je door. Maar een kind begint zo'n... Uh, Parcours met van, ik vind het de eerste drie dagen leuk. Het is allemaal zo spannend. En al die mensen geweldig, die kamers gaan. Aan ja, hij mocht alles eten waar hij zin in had, zei zijn moeder. Ja? <laughs> hij is iets dikker geworden na de opnames. <laughs> ja, dat maakt hem alleen maar mooier. Ja. Maar goed, ik, dan ben je bang als regisseur van na dag tien, dan heeft hij door. Dus dan vindt hij een bepaalde scène misschien niet zo leuk. Maar Rick, bleef, toch, bleef daar altijd iets interessants vinden. Rick is een ongelooflijk sociaal uh, intelligente jongen. Wat mij opviel al heel snel. Binnen een paar dagen wist hij op de set van zoveel mensen hun naam. Dus dan had hij gedraaid. En dan ging hij ook. Ja, is werkelijk zo. Dus dat is een hele moeilijke jongen. hij vindt het zelf moeilijk dat hij dat in zich heeft, mm -hmm. die energie die uit elkaar wil knallen. En dat hij dan, dan ik weet niet waar hij naartoe moet daarmee. Maar um, uh, hij is uh, wat ik zei, ja, zo sociaal. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Maar dan loopt hij al die mensen langs van de catering. Uh, die jongen die de auto's parkeert uh, tot uh, de cameraman en al zijn assistenten en zegt al hun naam en schudt ze even de hand en dan gaat hij naar huis. Zo. En dan denk ik, nou, dat vind ik voor een jongen van tien echt uh, knaap. We kunnen hem even laten horen, want we hebben de trailer ingeluid. Ja. Dat is mama. treedt hem op in een band. Hoi, mam. Papa had supergoed gekookt. We hebben spaghetti gegeten met rode saus.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 Dieren en planten horen buiten. Wat ja. De trailer hoorden we. Met de tienjarige Rick Lens dus die jojo -jo speelt de hoofdrol. Hij is werkelijk in iedere scène te zien. En we hoorden Luc Peters ook even, die de vader speelt. Boudewijn Kolen eh, regisseerde de film... is samen met Jolijn Laarman eh, verantwoordelijk voor het scenario ook. Hoe is het verhaal eigenlijk tot je gekomen? Want het is echt zo'n mannenhuishouden, hè? Ja, ja, ja. Uh, ik begin vaak ergens te schrijven, scènes. Dus ik zie een scène voor me... En, uh, een, een relatie, vader-zoon-relatie, jongetje, kou, uh, vader. En dan schrijf ik iets op. Maar wacht even, was dat het uitgangspunt? Vader-zoon-relatie? Was dat de start? Nee, ja, ik zie meestal een scène. Daar begint het bij mij. Iets triggert me om te gaan schrijven. Dan um, um, schrijf ik gewoon. Dus je hebt een droom, of ineens zie je het voor je. Denk, oh, er staat een man op een ladder. en gaat op, op het vingertje van het kind staan, wat hem de hamer probeert aan te geven. Au. Zie je de scène voor je? Ja. Nou, dan begin ik te schrijven. denk Ja, dat is ouw En dan zegt dat kind... Uh, je zegt ouw en dan zegt hij, ja, kijk dan uit waar je je vingers neerzet. Dan denk ik, nou, wat zou er aan de hand zijn tussen die twee? Want waarom reageert die pa zo... Uh... Nou, dat is drama. En ik, zo begint het bij mij. Ja, en ja, weet, je die... je? weet je nog welke scène het letterlijk nou, was? Zeg je? Weet je nog welke scène het letterlijk was? Nou, deze. Dat was echt deze. Ja. En... Uh... Dus die is helemaal niet in de film terechtgekomen. gekomen. Nee, maar, net, die heb ik gemist. Die zit niet in de film, maar dat gebeurt vaak. Dus ik begin vanuit dat en dan ontstaan daar... Dan geef ik zijn naam en dan uh, beginnen ze te bewegen. En uh, dan uh, gaan ze dingen tegen elkaar zeggen en dan komt er iets uit. En meestal is dat slecht of het werkt niet. <lacht> en dan ben ik daar zelf helemaal vol van. En dan laat ik, lees ik dat eens voor aan iemand die zegt... Oh, mh, wat een... Uh, uh, vervelende karakters. Of, uh, nou ja, en zo, en dan op een gegeven moment... Dan ergens zit, zit er iets in natuurlijk wat ik wil, kwijt wil. Of, uh. En wat was dat in dit geval? Want weet je wat je kwijt wou? Ja, ik wil iets met die vader-zoon relatie. Denk ik. Dus dat was het, het begin. Hè? Dat zo'n zo man... Uh, dat de, die zijn kind niet ziet. Dat hij met iets anders bezig is. Dat vond ik... Uh, om... Uh, Spannend. Dat vond je eens een fijn onderwerp om bij de mensen ja, te komen. <laughs> nou ja, lekker. Kijk, het maar het is een drama. Dat weet je. Ja. <laughs> In drama is altijd iets niet goed tussen karakters. Of, ja, mensen willen ergens naartoe. Er, er klopt iets niet. Het Want zou anders, ook eerst nog veel heftiger hele... zijn. Hè? Uh, ja, ik ben begonnen. Ik schrijf het gewoon voor mezelf. En, dan, uh, en, en ik dacht, uh, ja, wat, kan een, wat kan een vader en zijn kind allemaal aandoen op dat... Uh... <laughs> ja, en dan kom je op gruwelijke ideeën. En dan later dan denk je, ja, dat is allemaal niet nodig. Ik bedoel, het kan wel, het kan wel wat minder. Maar ik had, in eerste instantie begon ik te schrijven, was er een heel gezin. En, uh, en later dacht ik, ik wil die mensen weg. Ik wil dat het tussen die twee alleen gaat. Hoe isoleer ik ze? En dan maak ik het kleiner, kleiner, kleiner. En dan kan ik meer inzoomen. En daarmee hoop ik dat je dan weer dichter bij dat hoofdpersonage komt. Ja, zo, uh, zo ontstaat heel het. Heel ambachtelijk eigenlijk. Schrijven is heel ambachtelijk, ja. Ja. ja. Het is niet van je droomt het en dan uh, je, schrijf je het op en dan heb je hem. Nee, maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat je een heel schema hebt. van Ik, ik wil uh, dit verhaal de wereld inslingen. En niet dat het zo klein begint met één scènetje. Nee, je gaat, uh, de, de, oh, er zijn zoveel methodes. Ik begin op deze manier, ik heb het nooit geleerd... Dus ik, meestal... nee, even voor de mensen die dat niet weten. Je bent opgeleid als industrieel ontwerper. Ja, ja. En nu ben je filmmaker. En ik... dit is dus je eerste speelfilm. Want eigenlijk begon je als documentaire. Ja, ja, ja ik, heb eigenlijk dat, ik, ik, ik leer het al gaandeweg. Dat vind ik heel prettig. Dus dat er geen leraar is, maar dat ik het zelf doe en zie, hé, hey, dat is niet goed. En weer door en zo, en zo heen en weer. En met, je krijgt bij, zeker bij zo'n film joh, met hoeveel mensen je samenwerkt die zo goed zijn. Dus ik krijg permanent support. Eigenlijk het belangrijkste is dat ik weet waar het over gaat. Wat er aan de hand is tussen die mensen. Dat ik dat de hele tijd in de gaten hou, als schrijvend. En dan met de producent praatend, en dan met de cameraman praat en dan met de acteurs. Steeds check ik of dat de, de, de, de kern is. Waarmee het begon. Maar wat ik wel fascinerend vind, is dat, iemand jou de, uh, dat de mensen het jou gunnen om die positie in te nemen. Want je zegt, al die mensen weten het eigenlijk beter dan ik. Want hoe werkt het dan dat jij daar de leidinggevende figuur bent als regisseur en scenario schrijver? Um, ja, dat begint dus met schrijven. Je moet iets schrijven waardoor mensen denken, wow. Dat lijkt me gaaf om te verfilmen. Ja. En dan leg je het aan een cameraman voor en nou dit is echt een goed script. Hier heb ik zin in. Ik krijg beelden. Ik voel. Dus die, gaat dan, die wordt enthousiast in zijn vak. En de geluidsman merkt... er hey, staan dingen over geluid in dit script. Ik heb zin om een microfoon boven te gaan halen. En de acteur leest... Oh, heb ik nooit gespeeld die, die, die vader die slaat zijn kind. Dat lijkt me gaaf om te, te proberen <lacht> te zoeken. Hè? Want, want daar moet een, de uitdaging voor de acteur is... dat je zoiets gaat doen. Waar haal ik dat vandaan? Dus dat, dat is nogal erg. Dus dan moet je. Ja, het is voor een acteur een enorme uitdaging. Ja, want ja, we, spraken, is... we spraken verschillende mensen die met jou hebben samengewerkt. En bijna, nee, niet bijna. Iedereen roept: hij is uh, uh, charmant. Aardig, uh, toegankelijk, warm. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Het, het allemaal van die heel positieve benadering. En wat je net zelf ook zei: dat het uh, jongetje in eerste instantie een veel zachtaardiger jongetje was. Misschien een beetje meer zoals jij zelf bent, zei je. Mm -hmm. um, moet ik daarover zeggen nu? Maar ik kan er wel iets interessants ik over zeggen. Ik ben even kwijt, wat... welke vraag ik <laughs> daar vast wilde Maar ja. Ik vind het toch wel opvallend ja. bij iemand die de, de baas moet zijn op zo'n filmset. Oh, want dat ja. is toch wel wat? Maar ja, ik ben, het, ik ben 46 en het is. Uh, nu sta ik op die set. Ik denk dat je soms wel een meer uh, uh, andere mentaliteit moet in je moet hebben. om dat voor elkaar te krijgen. Ik, ik, ik weet dat ik voor mezelf dacht: ik kan geen regisseur worden, want dan moet je gemeen kunnen zijn. Of uh, die moet gewoon helemaal weten wat hij wil. En, en, en, en die moet ructigloos zijn. Ja. Dat is toch ook ik... het beeld dat de meeste mensen van een filmregisseur ja, hebben. Ja, en als je goede interviews ziet en, en, en, en de goede mensen ziet... en de verhalen hoort van de grote, dan zijn dat soms ratten. En ik was zo blij toen ik hoorde dat Sergio Leone... zo'n ontzettend sympathieke man is. Ik dacht, oh... <lacht> oh, no, maar dan kan ik het ook, dacht nou, jij Ja, dan hoef ik dat niet... Dus Ik hoef niet per se vals te worden om goed te zijn... Maar uh, ik was vandaag op een, in een... Uh, ik krijg een workshop nu. Want ik heb helemaal niet geleerd hoe je, hoe je moet filmen. Uh, en dus ook niet hoe je met acteurs om moet gaan. Dus ik dacht, ik ga zo'n een workshop volgen... om wat meer techniek te leren. Van Mark Travis. En, um, uh, nou, Wie is dat ook alweer, Mark Travis? Het is een grootheid, maar... Dat is een grootheid die, um, die leert regisseurs... Acteurs regisseren. En die, die gebruikt een bepaalde methode. Die zegt eigenlijk nooit tegen de acteur: van, Hey, kun je hem nou eens zo spelen? Kun je hem eens zo spelen? Maar die zegt: die, die noemt de naam van het karakter. En die zegt: Wat gaat er nu in je om? Waar, waar wil je naartoe? Waarom doe je het zo? Zou je het niet zo doen? Of nou, en, ik, ik geef zelfs een slecht voorbeeld. Ik kan het nog niet zo goed als hij. Hij is er een meester. In. De, en, maar in ieder geval, wat hij ook doet, hij haalt de acteur uit zijn comfortzone. Hij begint de acteur te prikkelen. Gaat niet zo goed, hè? Nee je ziet er eigenlijk ook niet uit. Je ziet er belammend uit. Nou, ga even. En dan, nou, dat ja, vind maar ik. dan kom je alweer heel dicht in de buurt van die richt, toch? Ja, precies. Man. Nou, dat vind ik lastig. Ja. Dus daarom volg ik deze cursus. Om toch gemeener... <laughs> <laughs> om toch heel vals uit de hoek te komen. Nee, soms komen. heb je dat gewoon nodig. He, dat, dat merkte ik ook bij Draai. Dus de, die, die eigenschap van wel zo... Uh, uh, ik denk dat ik in staat ben om mensen een prettig gevoel te geven. Dus dat is fijn. Daar bouw je een relatie met je acteurs of met je crew. Maar soms heeft een film het nodig dat je... Um, uh, energie erin pompt. Of uh, ja, drama dingen op scherp zet. En dan heb je een gemene kant nodig. Of niet een ieder gemeen... Ja, hoe noem je dat? Uh, ja, want spreek je jezelf nu niet tegen. Je zei net, toen ik ontdekte dat Leone gewoon een heel aardige man was... dacht ik Nou, okay, precies. Dan... Ik zit hier dus te, te, te zoeken daartussen. Want ik heb geen zin... Hou in... heel snel op met die cursus. Wat <laughs> <doen>. <laughs> nou ja, als dat goede films <laughs> oplevert. Nee. Nee, maar dat vond je dus serieus nodig. Omdat je dacht, ik moet... Die kan, je noemde trouwens al voor de tweede keer het woord energie. Vind je dat je te weinig energie geeft of hebt? Of... Um, zou kunnen, ja. Hè? Dus nou kom ik bij de... Als je me die vraag stelt... Van, ik, ik, over een heel veel dingen van mezelf... of zoals ik regisseer, ben ik heel tevreden... waar ik zoek van, hey, dat kan beter. Mm -hmm. Dan voel ik dat mensen zich soms iets te comfortabel voelen. En dan, en dan zie ik ze een beetje lekker achterover gaan leunen. En omdat we drama maken, heb je soms... Je moet, je moet iets in je voelen wat niet klopt. Waardoor je denkt, van, ik, ik voel me hier niet goed, ik moet veranderen. Want dan krijg je stuwing in je verhaal. Mm -hmm. het, het, het, het personage wil dat aan het einde van de scène het beter is... dan aan het begin van de scène, dat is zijn drive. En bij een van die twee, als het om twee mensen gaat, is het gelukt, de ander niet. Dus uh, hè, vader en Jojo zitten in de kamer en vader zegt: ja, je moet, het, je moet hem wegbrengen, dat dier. En Jojo zegt nee, nee, nee, nee. Hij is me al aan mij gehecht. Dus Jojo wil hem houden, vader wil zorgen dat zijn kind hem ja. buiten krijgt. Nou, dat is helder. Een van de twee gaat het lukken. Kan niet allebei. En daardoor krijg je drama. En um, als, ze de, als zij gewoon heel relaxed tegenover elkaar gaan zitten en zeggen van. Uh, Hey, ik denk dat het beter is als je de kou wegbrengt, denk je niet? En Jojo zegt, ja, maar pap... Dat is een beetje zoals vind... jij het zou doen, graag. Maar waarschijnlijk, ja. Daar, zou, ja. daar neig ik naar. Nou, kom, jongens, doe het nou een beetje rustig. In mijn gewone leven zou ja. ik zeggen, niet gaan schreeuwen. Gewoon, kom op, we komen er wel uit. En ik zou ze een comfortabel gevoel geven. Jongens, we komen hier uit. Gaat in orde komen met die kou. We bedenken wel wat. Maar het is doodzaai. Ja, dat is heel saai. En er gebeurt in... niks ja. waarschijnlijk, ja. ja. of wel? Nee, dan, uh, dat is voor voor niemand interessant om naar te kijken. Ja, ja. ja Ik vind dat... Ja. Nou ja, dat is een interne zoektocht. Ja. Dat is aan de nee, ene het is kant... ook wel heel interessant wat je zegt. Want je zegt hiermee ook, dat, daar begon je net ook mee... dat drama natuurlijk betekent dat er de, de, de, twee mensen tegenover elkaar staan. Ik, ik zit terwijl zelf... jij iemand ja. bent die juist altijd op zoek is naar het comfort en... en uh, Zodra ik in een situatie kom waar spanning is, dan voel ik hem. Dus tussen mensen, ik loop een ruimte en je voelt... Hey, oh. En dan voel ik mijn functie in die ruimte als mens, gewoon als, als bouwnaar. En denk ik, ik ga zorgen dat die twee zich lekkerder voelen... als ik eh, probeer te Dat is jouw opdracht in Wil je wat leven? drinken? Zit je stoel goed? Het, dan wil ik dat die mensen zich lekkerder voelen. Ja. Ik denk, dan gaat het leven allemaal beter, alles gaat soepeler. Ja. En ik probeer mijn geld te verdienen met drama. Ja. <laughs> Interessant. Ja, dat weet ik niet precies. En nu ben je al twee dagen ondergedompeld in die uh, Travis, die dus helemaal zijn eigen techniek heeft uh, ja. uitgedacht, bedacht... en uh, mensen onderwijs geeft hierin. Ja. En ja. de gedachte is dus van deze Travis... dat uh, je juist die acteurs uit de comfortzone moet halen. Ja, ik denk dat de meeste regisseurs die, geda die gedacht hebben. Alleen dan is de, de, de manier waarop verschilt... Je kan gaan praten met een, met een acteur en zeggen... begrijp jij deze scène? Waar denk je dat die om gaat? Uh -huh. uh, hoe, hoe zullen we hem vormgeven? Wat, hoe, hoe gaan we hem agressief doen? Gaan we hem zo doen? Zo kun je met de acteurs praten. Wat ik vaak doe, is ik probeer er over het, overal kijken of er een begrip is. En ik repeteer liever niet te veel. En dan, eigenlijk waar je naar zoekt, altijd voor iedereen, is uh, magie. Het is wel een camera en, en het is allemaal zo koud. Het is allemaal ontzettend net. Maar je wil dat er tussen die acteurs iets echt gebeurt. Dus en, en dat is een klein magisch momentje. En zo spaar je er een honderd bijzondere Zoveel momenten. heb je wel nodig. Ja, iedere scène moet een paar hebben eigenlijk. Mm -hmm. Dus de hele film door wil je dat dat, dat dat echt is. Maar dat is het niet. Het is allemaal één grote fake. En Dus je, je zit permanent te denken... hoe krijg ik zodat het echt lijkt? Nou kun je heel technisch doen. Er zijn uh, regisseurs, hele goede theaterregisseur in Nederland... Die, uh, die doet dat puur op stem. Dus hoe jij je zin zegt. En die gaat eigenlijk begint te regisseren met zijn oor. En die, die, die hoort van, nee, je legt de klemtoon daar... en dan krijg je, leg hem eens daar. En ik weet precies dat je hem daar legt. En die gaat helemaal niet op de set gaat oefenen met je... totdat die stemmen goed zijn. Ja, ja. En dan gaat hij de bewegingen bijzoeken. De, de, Wie is dat trouwens? Twee Boermans. Ja, ja. Ben je bij hem ook uh, aanwezig geweest om te ja. kijken hoe hij werkt ja. Ja. als regisseur? Ja, een keer. Ja, kort. Ja. En, um... en zo steek je overal wat op? Nou, eigenlijk ja. alleen die en deze. Dit is de tweede keer. Okay. Voor de rest heb ik nooit... Uh, ik, heb, ik heb het geleerd door tegen acteurs te zeggen... Ik weet niet hoe je dat doet. Help me. <laughs> ja. Ja, ik zeg, ja, ik heb dit geschreven. Ik weet wat... Uh, wat ik wil zien. Ik kan als jullie het doen, kan ik zeggen van nou, dit is wat ik bedoel of ja. maar ik weet eigenlijk helemaal niks van. En uh, ja, daar moesten acteurs wel om lachen en die gingen me toen echt helpen. Ja. Ja, het is een methode. Ik denk dat jij over een paar jaar ook de boer op moet met jouw techniek. Ik moet hem nog een beetje uh, ontdekken. Dus ik werk heel intuïtief en ik merk ook dat mijn manier van omgaan met acteurs werkt bij wat ik schrijf. Dus we hebben nou in die workshop uh, doen we American Beauty. En dat is een Amerikaans script vol goede puntige ja. dingen. en uh, ongelooflijke en, film. Ja, dat is. En, uh, dus dat is echt kwaliteit, script wat, je, wat ik in handen heb. Mm -hmm. Maar ik kan daar niet zo goed. Het is niet mijn ding. Ik werk veel visueler, denk ik. En met veel minder dialoog. Als je naar Cowboy kijkt. Ja, de laatste tien je, minuten is volgens mij nauwelijks meer zit dialoog. Het, maar vanaf, ik denk het laatste meer. De laatste twintig minuten zitten hier en daar een woord. En dat heb je als kijker bijna niet meer door. Maar die is alleen maar visueel verteld. Ja. Met trouwens ook uitzonderlijk, nu we het toch over uh, uh, het beeld hebben. Um, er zit ook een aantal stils in. Uh, ja. Foto's bijna. Wat, ja. het, wat je een heel bijzonder gevoel geeft, dat je daarnaar kijkt. Het heeft, ja, ik weet niet, iets heel poëtisch krijgt het op dat moment. En daarvoor heb je echt moeten strijden, begreep ik. Dat, dat uh, de uh, producent zei van nou, dit kan echt niet. Of is het iemand anders? Um, nou, nee, ja, het werkt zo. De, de, de, als je bewegend beeld hebt en je zet er ineens een foto in, dan is de magie weg. Dus eigenlijk iedereen gewoon die zag wat ik aan het doen was. Niet de producenten, maar gewoon iedereen. De, de eindredacteur, inclusief mezelf, zegt: werkt niet. En dan kan je, als je gewoon zeg maar andere belangen hebt. Zoals een producent die heeft gewoon belang dat het een goede film wordt. Kunt zeggen: nou, pleur eruit, die foto's bouwden wij mislukt, toch? Makkelijk zat. Maar ja, als regisseur ben je iets aan het onderzoeken. Ik denk je, ja, maar het kan misschien gaan werken. Ik weet, het werkt nog niet, maar misschien gaat het werken. En daarbij heb je niet één film. Ik zit te denken om dit vaker te gebruiken. Dus ik denk, ja, moet ik het wel een keer proberen. Dus ik blijf gewoon onderzoeken waarom het nog niet werkt. En dan merk ik... Het komt voort uit, ik maakte uh, tijdens mijn vakanties... of gewoon uh, uh, met zo'n klein fototoestelletje... Ja. Foto's en filmpjes door elkaar. En die laat ik dan in mijn computer. En daar ging ik in Final Cut, zo'n zo montageprogramma, mm -hmm. gewoon even muziekje erbij. Ter herinnering dat ik met Puck, mijn dochter, in <laughs> uh, Zweden aan het uh, skiën was. En vind ik dan leuk om aan mijn vrouw te laten zien ja. en mijn zoon. En zeg, nou, dit hebben we meegemaakt. En dan kan je vertellen, of je kan foto's uh, laten zien. Maar als je zo'n filmpje maakt, zijn ze er even bij. Ja, zo was het. Dus die maak ik heel snel. In, in twee, drie uur ram ik dat in elkaar. Ja. Met een muziekje wat Puk leuk vindt. Een muziekje jazzmuziekje wat ik leuk vind. <laughs> klank klank, klank. En, dan, en dat vind ik. Dus ik communiceer op die manier. En dat ging ik steeds vaker doen. Foto's met... En dan merkte ik, als je het beeld stilzet... dat er iets anders gebeurt. vind ik op een andere manier magisch. En je krijgt ook inderdaad iets... Associatievers gebeurt wat jij zegt? Nou, dat werkt po poëtisch. Ja, ja. Je gaat aan andere dingen denken, de mm -hmm. tijd staat ineens stil. Terwijl zo'n film, daar zit ritme in en die dwingt je tot op. op die, hè, die zet, en je die ervaart het mindset. als iets anders. Is. Ja. Een ander soort film. Ja, dat maar... ook. Je wordt eruit gehaald even. Ja. Dus je wordt je bewust van het feit dat je naar een film kijkt. Ja. Nou, dat is eigenlijk een hele gevaarlijke, want dat wil je als kijker niet. Dus dan doe ik iets bij een kijker wat hij helemaal, helemaal niet leuk vindt. Doe ik het toch, ja. Maar goed, ja, precies. Want, ja. En, en ja, je bleef het verdedigen. Terwijl iedereen riep van... Uh, doe dat dus Ja, ik, houders, onderzoek, was, ik onderzoek. Ik was zo benieuwd wat dat doet. En uh, de film gaat ook over... Uh, uh, wat er is als, we, als het leven stopt. Dus het film gaat ook voor een stuk over dood. En uh, uh, dan staat de tijd stil. Dus ik was... Aan het zoeken van wat is daar een verband te leggen met die foto's. Als ik weet, als je voelt ergens van ze zitten er niet zomaar in. Het is geen gerommel omdat de hm. regisseur het leuk vindt, maar het wil iets vertellen. Dan hoop ik dat het landt dat het wat doet. En dit is je zoveelste film over de dood, hè? Ja. Want je was hier in 2009, drie jaar geleden. En toen hadden we het over Maite is hier. Ja. Was hier, is hier. Maite is hier. Ja. Um, een telefilm die je maakte genomineerd voor een gouden kalf en ging over een meisje dat ge, um, ongeneeslijk ziek was. Mm -hmm. hele erg mooie film ook en, en toen hadden we het ook over van wat is dat? Ik bedoel waarom de dood en dit was de zoveelste want je hebt nog meer dingen gemaakt waar de dood om de hoek kwam. kijken. Had ik toen een goed antwoord? Ja, nou dat is helemaal niets in jouw persoonlijke <laughs> leven. Oh ja, ja, daar dat was je ik bedoel, ja. maar ja. Uh, uh, in niets. Op jonge leeftijd al geconfronteerd met de dood. Ja. Het is er. Nou ja, dus toch die kou, die kraai. Dat wisten we toen niet. Misschien was dat het. Ja, die ging dood. Ja. Ja. Toen je tien was. Ja, ik vind het, ik weet niet. Het, het, het, is, uh, het lijkt bijna raar. Dus als iemand zegt, nee, je bent altijd met sport bezig. Of je bent altijd met dit bezig. Maar als je zegt, ja, ik vind dat fascinerend. The het don't. feit dat we er op een gegeven moment niet meer zijn. Dat vind ik zo'n interessante... Materie, ja. Dus uh, eindeloos... Nee, ik weet niet, uh, wie, wie was die... Uh, Bergman, die zei, er zijn maar twee type films. Uh, twee verhalen. Liefde, of, het, of het gaat over de liefde, of het gaat over de dood. Ja. En uh, ja, het liefst een beetje van allebei. Maar het is waar, ik, en ik, uh, mensen vragen me dat. Van, ja, waarom doe je dat? Nou, ik weet het ook niet helemaal. Ik weet wel dat ik het steeds weer boeiend vind... Ja, en je zei net wel iets essentieels, namelijk wat er dan nog is. Of, of het dan ophoudt. Want dat is natuurlijk ook het interessante wat je in deze film doet. Precies, wat is, wat is er dan als iets Als, als iemand, sterft, iemand er niet meer er is. Ja. Ja, wat blijft er dan nog over? Ja. Nou, ze is er wel in de film. Toch, de ja. moeder. We kunnen haar even laten horen. Geen familie. Ricky Kolen, geen zus, ook geen nichtje van Boudewijn Kolen. Heel toevallig. Uh, speelt de moeder en uh, is heel erg op de achtergrond toch nog een beetje aanwezig. Ja. Onder andere door dit liedje te zingen. Een waanzinnige country stem. En uh, een nummer geschreven, uh, gecomponeerd door Helge Slikker. Ja. En is te downloaden. Ja. Er zijn twee reacties van luisteraars. Mijn man en ik, 78 en 75, is daarbij vermeld, hebben genoten van de film. Ja. Goed dat we geen kindjes van 8 en 6 bij ons hadden, want de film is wel erg heftig. Dat na driekwart van de film blijkt dat de moeder dood is, is fantastisch uitgevoerd. Opeens valt het kwartje. Hartelijk dank aan de regisseur en op naar de Europese jeugdprijs. Ja, na een jonge pier. Dank jullie. Ja, vanaf hoe oud is de film? Negen, volgens mij. Ja, je, je kent je eigen kind een beetje, uh, maar, hè, de, maar vanaf negen jaar. Ik, ik denk dat ze, als ze jonger zijn, nou, ik was in Duitsland, uh, in, in, Berlijn. in Berlijn. Daar zat ik in een zaal van 1400 mensen, de eerste keer dat we hem zagen, en daarna een paar keer duizend uh, mensen. En uh, daar zag ik gewoon ook veel jongere kinderen zitten, ja. Die gaan vragen stellen van hoe zit dat? Omdat het type film geeft niet heel veel informatie. Dus je moet dat een beetje leuk vinden dat je er gewoon al gaandeweg achter komt. Het ja. is niet allemaal zo wat je noemt uh, geëxposeerd. Um, uh, maar ik vind het helemaal niet erg. Ik kan mezelf herinneren als kind dat ik heel veel niet snapte. En zeker van volwassenen niet. Het gedrag van volwassenen snapte ik niet. Dus ik heb het gevoel dat kinderen dat gewend zijn in het echte leven. Kinderverhalen worden vaak simpeler gemaakt. Maar ah, dat is eigenlijk onnodig, zeg jij. Ja, ik wil die grenzen zoeken in ieder geval. Ja. Ik zoek de grens van, nou ja, hoe lang blijf je het wel boeiend vinden? Blijf je dit karakter volgen? Want het is een ongelooflijk interessant mannetje. En hij heeft een vogel. En, wat, en er is iets aan de hand. Mm hoe -hmm. doet hij het met meisje? Gaat hij dat meisje krijgen? En zitten ontzettend veel leuke dingen met kauwgom. En, en, en, en, en ze hebben heel veel lol. Met waterpolen heeft hij het een en ander uitzoeken. En prachtig, die relatie met die vogel ja dus en gaandeweg weet je ja er is iets aan de hand er is iets met die paar pa, dat gaat niet goed en dat snap je niet eigenlijk als volwassene ook niet dat is eigenlijk ook de lol van, van getuigen van... de mail van deze mevrouw ja het ja. is best wel je ervaart het volgens mij ik ook zelf eigenlijk dat is het grappige want er zit te monteren en denk dan werkt nog niet werkt nog niet en op een gegeven moment voel je dat op zeven, 70 minuten in de film krijg je andere informatie en dan gaat je hoofd met terugwerkende kracht die film weer langs. Dus die hele 70 minuten, die begin je dan in de film uh, opnieuw af te lopen. Dan denk je, oh, dat is het, oh, daarom deed hij iets, oh, dat is, oh, dan heeft voelt hij dat daar en zo loopt. En daarom maak ik dan eigenlijk na die informatie die film vrij leeg even. Omdat ik weet dat dat gebeurt in je hoofd. En, dan, je, en dan, dan gebeurt er iets spannends. Uh, ja, we spraken de editor ook nog. En er zijn echt scènes die eerst in het begin zaten. Helemaal naar het einde gegaan en andersom. Hè? Dus jullie zijn enorm bezig geweest. Ja, Gies Sevenberg is mijn, mijn held. Zo'n fijne, fijne vent, vriend, filmmaker. En nou, ja, samen zoeken we in die montage. Um, uh, maar het is... Dat, als We zijn documentaire Gies en Nek van Oorsprong. Mm -hmm, ja. en, um, uh, dus we zijn het eigenlijk heel erg gewend. Dat je geen script hebt en dat je in je materiaal gaat zoeken. Dus dat doen we bij speelfilm ook. Pakken gewoon dat materiaal en denken, die scène kan ook daar. Wat gebeurt er dan? En dan begin je opnieuw te zoeken wat het ook weer was. Maar de uh, weg is veel langer dan toch? Die is ietsje langer, ja. Maar kijk, een film, deze film kost een miljoen euro... En nou praten we over een paar weken meer met twee man in een hokje... en een heel goedkoop apparaat. Mm. Dus zeg maar op het budget is wat langer monteren. Hetzelfde als wat langer schrijven is eigenlijk gewoon zo'n verstandige investering. Dus daar vecht ik altijd voor. Mm. Denk, ja. Nog een reactie van de luisteraar. Grappig, ik ben net als Boudewijn Kolen opgegroeid op de Vallenstap... in de jaren mm. 90, in een huis met een kiepraam op zolder. Ik ja. ben nu natuurlijk heel nieuwsgierig naar het huisnummer... Vraagt Simon. Haha. Nee, maar ik woonde niet op de Vallenstap, Simon. Oh, ik woon jammer. op de Hoefbladstraat. Een paar straatjes verderop. En ik stond met mijn vrienden bij jou in de straat. Ja. <laughs> Had Simon Terpstra gehoopt dat het gewoon in hetzelfde huis zou zijn? Ja, dat zou... Waar nu uh... nog steeds een kraai rondvliegt. Oh, dat is, ik weet zeker dat daar heel veel kouden vliegen... daar in de buurt nog steeds. Ja? Waarom werk je eigenlijk zo graag met kinderen? Waarom is dat toch... Ehm... Um, ik... Het is eigenlijk nooit, het is niet van, van, uh, vanuit mezelf. Dat ik vroeger dacht: ik wil heel graag met kinderen werken. Ik wilde films maken. En uh, toen uh, um, uh, kwam ik, daar kreeg ik uh, de kans. Dus bij file achterwerk zochten ze iemand en ik kende iemand daar. En daar ook, oh, nou leuk, ga dat, dat proberen. En, uh, en dat vond ik hartstikke moeilijk eerst. Ook kinderen interviewen. Jee. Man, je zit te zweten, want ze zeggen alleen maar... Ja, nee, <laughs> Het is Een volwassenen die voelt die druk. Nou ja, dus, en, uh, maar toen heel... Maar, nee, ik overdrijf. Dat interview was moeilijk, maar ik vond het gelijk leuk. Dus ik heb niet... Al gaandeweg merkte ik dat dat bijzonder is. En, um... ja, want dit het zou aanvankelijk geen kinderfilm zijn. En toch... Ja, dan kun je afvragen of het eigenlijk wel een kinderfilm is. Maar goed, het is vanaf negen jaar. Dus je bent daar toch weer terechtgekomen. Ja, nee, ik, ik ben begonnen met schrijven toen had ik geen kinderfilm meer dacht. Maar het kind is wel de hoofdrol. Dat ja. wist ik. Dus een jongen van tien ja, ja, is de dus hoofdrol. Ja, nou, dus je het verhaal wel. het vanuit een kind vertellen. Ja, dus vanuit het kind verteld. En waarom? Waarom ik is denk blijkbaar... dat blijkbaar? Um, zie, je ziet bij meer filmmakers dat hun eerste film iets met een, uh, een kind heeft. Uh, ik denk dat dat een, een, een uh, hoe noem je dat? Een, een schatkist is waar je uit putt. Want het is um, ja, iets oorspronkelijks van binnen. En daar zijn bepaalde dingen er zo keihard ingeprent toen je jong was. En die zitten daar. Maar en, en zijn... denk je dan onmiddellijk aan, eigenlijk, zo uit, uit het niet? Um, um, welk beeld heb je? Misschien moet ik in jouw geval vragen: welk beeld heb je dan voor oog? Een beeld, dat is de, hè, waar ik mee begon. Op uh, mijn, vinger, uh, mijn vinger ergens neerleggen. Of met mijn vader een kippenhok bouwen, kan ik me herinneren. Dat was leuk en niet leuk. Ja. <laughs> dat, uh, Toen werd hij um, boos. Ja, of nou, als ik niet snel genoeg was, werd hij werd boos. Je ziet toch dat ik die hamer nodig heb. Dacht ik, nou, kan wel... Als hij niet ja. genoeg energie had. Ah, hij vond het komen. zelf gewoon, het was zelf een en Dat kreeg ik er van langs. Nou, dat was ook heel leuk hoor, samen met hem aan het hok timmeren. Maar ge, uh, eigenlijk moet je gewoon naar de film kijken, dan zie je allerlei zie je ze allemaal je boven aan wil. de trap bijvoorbeeld op de grond ja dat ik las dat, dat dat zijn iconen dat zijn beelden inderdaad die je ziet als mijn ouders bezoek hadden dan op een gegeven moment mag je er niet meer bij zijn maar dan moet je naar bed nou, naar bed en dan was het heel gezellig ja. en dan ging ik op mijn buik boven aan de trap liggen dat, dat kan ik me herinneren dat gevoel Dat soort dingen wat komt er op de tegel te staan um, Goh, ik heb vorige keer heb ik opgeschreven, blijf jezelf maar durf te veranderen. Ja, en ik had je nog Klopt willen het? vragen wat er is ja. veranderd in de afgelopen drie jaar. Ja, best wel waar. Wow. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ik weet niet, ik zou zeggen durf te veranderen, ga ik nu opschrijven. Durf te veranderen. Ja. Moet ik dat opschrijven? Ja, dan mag je het nu opschrijven, durf te veranderen. Ik weet niet of er nou heel veel verschil in zit. Ja. Durf te veranderen. Goed, dankjewel. Dankjewel. En uh, zo dadelijk uh, op deze zender, twee dingen... Uh, Margreet Reewinkel spreekt met Peter Reewinkel. Dat klopt volgens mij. Margreet Rijntjes spreekt met Peter Reewinkel, burgemeester van Groningen... over het honderdjarige bestaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En kunstenaar en Mondriaan-kenner Fik Hulshoff... is te gast over de ontwikkeling die Mondriaan als schilder doormaakte. Dat zo dadelijk op deze zender. En uh, wat is er veranderd in de afgelopen drie jaar? Wat heb je aan jezelf veranderd, Boudewijn? 19 seconden, kom op. Nee, dat ga ik niet vertellen. Dat is iets heel erg... Iets heel erg? Heel, heel erg privé. Ja. Daar had ik dus mee moeten beginnen, zei ik nu. We hebben een uur voor nodig. Dankjewel. Dank, meneer Code. Dit was aflevering, ik denk even, 2484. Ja, morgen ontvangen wij fotograaf Bart van Leeuwen.